Start. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In een park in Brussel demonstreren duizenden Catalanen voor onafhankelijkheid. Het is een initiatief van twee Catalaanse onafhankelijkheidsorganisaties. Er worden zo'n twintigduizend betogers verwacht. Veel hotels in Brussel waren afgelopen nacht volgeboekt. deel van de demonstranten sliep daarom vannacht in een caravan in het park. Ook de oud-regio-president van Catalonië, Puig de Puigdemont, is bij de demonstratie en zal de menigte toespreken.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 Ook waren er plassen op de vloer te zien, wat erop zou kunnen duiden dat de vloer gebroken was. De parkeergarage stortte op 27 mei in. In de Belgische plaats Middelkerken heeft de politie vannacht een onthoofd lijk gevonden in de kofferbak van een auto. Agenten deden een alcoholcontrole en de mensen in de auto gedroegen zich verdacht. Daarom werd de wagen doorzocht. Bijna tegelijkertijd kreeg de politie een melding over een caravan op een camping in de buurt. Daar trof de politie veel bloed en menselijke resten aan. Daar zijn nog twee mensen opgepakt. De politie houdt rekening met een afrekening tussen criminelen. Voor het eerst in vier jaar heeft de HEMA een kwartaal met winst afgesloten. Over de maanden augustus, september en oktober maakte de winkelketen 4,6 miljoen euro winst.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 In de Randstad viel op de A27 Breda Utrecht tussen Gorkum en Noordeloos drie kilometer de bergingswerkzaamheden. De rechterraad is ook dicht, vertraging is een kwartiertje. Tot zover de verkeersinformatie.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2, het is donderdag het is 7 december. Alweer Sinterklaas is alweer twee dagen pleiten. En euh, nou ja, we zitten alweer een beetje... Als je het ons op de webcam ziet... Dan zie je dat wij hier al in kerstfeer zitten... Met allerlei prachtige, feerieke feestverlichting zo om ons heen. Dolly heeft... <laughs> Alleen zou, zou ze doen, maar ze heeft het nog niet gedaan... De kerstmuts opgezet. Maar oké. Okay. Volgende week. Wat oh, doe je volgende week? Volgende week neem ik mijn muts mee. Oké. Okay. Ja. Nou, daar hou ik je aan. Ja, dat is goed hoor. Ja, ik wil jou een ke met kerstmuts zien volgende week. Nou, dat is goed jongen, dat kan ja, allemaal. Nou ja, dat kan kerstoorbellen erbij. Ja. kerstoorbellen erbij. Lampje in je neus. Hoor. Ja, hoor. ja, ja, nee, ja, er zijn grenzen, een lampje in mijn neus. Ja, zo zo, zo, zo. zo rood lampje, weet je wel, van de Red Nosed Reindeer. Ja, nou die zet jij dan maar op. Ja, ik niet. Nou ja, zeg. Ik ren niet meer. Nou ja, dat maakt ook niet uit. Je hebt ook bejaarde rendieren. Oh, je ja. zit in het bejaarde rendierenhuis. Of bij ZFM. de ja, het... ja, kan ook nog. Nou, we zijn er weer. Ja, de, goedemorgen. De trend is weer gezet. Goedemorgen. Wat leuk dat u er weer bent, luisteraars. Ja, luisteraars, Blijf lekker u. hangen, want het kan alleen maar erger worden dit. Ja. Ja. Ben, bent u er eigenlijk wel? Vraag ik me dan Bent u er dan. nog? Ja. Nou, als jij zo blijven lachen, zijn ze gaan weer. Even uit hoor, even uit. De heparinus lappe lach hier. Heb je, heb je een lachgas genomen vanmorgen of zo? Oh, nee, nee, nee. Geen lachas. Nee, speciale koekjes. Koekjes. Ah, hashkoekjes zeker. Gisteren hadden we het al over cocaïne. Nou, hash oh, dat gaat lekker met de, oh, dat gaat lekker met dit programma. Oh. Oh. Goed, nou, in ieder ja. geval uh, leuk dat u er bent. We zijn er ook weer. We hebben een leuk programma vandaag. We gaan uh, natuurlijk het regio-nieuws doen. We gaan kijken wat er verder nog tot tafel komt. We gaan ook nog proberen om contact te krijgen met Henny Ook op het programma van morgen. Ja. En we hebben natuurlijk artiesten in het licht. En er zit een hele rare bij een hele rare. Oh, jee. Ja, die is raar hoor. Oké. Okay. <laughs> okay. ja, nou, worden we nieuwsgierig. Die is er een gek zeg? O, ja. nou, ik, ik, ik zou ermee beginnen, maar ik heb hem even uitgesteld. Oké. Okay. Maar hij komt wel. Dus je houdt echt... het spannend. Ja. Heb een cabaret? Heb je nog leuk stukje cabaret meegenomen? Uh, heb ik nog niet nagekeken? gekeken? Eén uur, hè? Ja. Ja. Oh, ja, mag ook kijken hoor. Jij oh, ik heb van. iets heel leuks. Oké. Okay. Ja. Over Sinterklaas zeker. Nee. Die is al weg hoor. Ja, dat weet ik. Nou ja, dan, ja dat, dat is juist de tijd om te gaan roddelen over Sinterklaas. Ja, ja. Ja, dan kan het weer. Ja. Hij is het toch niet? Nee, precies. Ja. Maar ik heb gehoord dat er in Blondendaal ergens ja? een geheim agent van Sinterklaas zit. Ja, dat klopt. En, en dat die, klopt. Die, die, die luistert mee dan. Dat klopt. Dan geeft hij het allemaal door en dan krijgen we de volgende zin. Dat klopt helemaal. En ja. het ergste is, hij kan nog ontzettend goed rijmen ook. Ja. Dus je krijgt het niet eens zo voor je voeten geworpen. Je krijgt het nog in rij voor hem ook. het vreselijk. Oh ja, heel erg. Goed, ja. zullen we maar eens beginnen? Ja, laten we het doen. Waar gaan we mee beginnen, Ruud? Uh, met de eerste artiest in het licht. Oké, okay, en wie is dat? Ja. Dat is brrr, Artiest in het licht. Henk Temming. Och nee, toch hoor.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 China dat is met de druk Henk Temming. Ja, natuurlijk samen met Henk Westbroek. Hè, dat is natuurlijk duidelijk het goede doel. En nog een aantal mensen. Topband in uh, de jaren tachtig Vooral toen dus, zij uh, samen met Doe maar aan de top staan van de Nederlandse popcultuur. Zal ik maar even, Jacques maar even zeggen. Zo, niet waar. Nou, oh, ik dacht dat ik hem had. Maar hij is weer weg. Belangrijk is gewoon dat Henk Temming, een van de heren van het Goede Doel, vandaag jarig is. Hij is geboren in 1951 op 7 december dus. Dus hij wordt vandaag, wordt hij 65 toch? Zeg ik het goed? Oh, sorry, ik zit niet op de letter. Let er toch eens op. en maar, zeg maar, zeg maar nou, ik moet geval, aan je lippen hangen. Hè? Hij, is, uh, hij uh, wordt 66 vandaag. Dus uh, van harte gefeliciteerd, Henk. En uh, nou, uh, als je gebak over hebt, kom het maar gewoon brengen. Dat vinden we helemaal geen probleem. 3-1. Ah. Ja, en ik heb een hele leuke vandaag van de Nederlandse band, The Kick. Let maar op, dit is leuk, hoor maar. Wie het the moment En een wit, dan heb je twee. Rond en een echte dure tas Voor mij valt er hier niks te lachen Want ik heb geen rode cent Ik heb je in geen week gezien Want je zit altijd in de stad Je stijl is duur en bovendien Zit er in elke hand een gat Voor mij valt er hier niks te lachen Want ik heb geen rode cent Geen rode cent Niks met de fatemonee Jouw de rand. Het maakt je niet eens zo gek veel uit als het maar duur klinkt in het Frans. Voor mij plant er hier niks te lachen, want ik heb je rode jezelf. nee, geen rode cent Nee, nee, nee, nee maar stel nou dat de motto winnen mijnzelfde hof is financier Vergeet ik meteen weer alles uit en koop ik jou voor mijn plezier Maar nu valt er nog niks te lachen, want ik heb geen rode cent Geen rode cent Leuk hoor. <lacht> Stukje gegil van de originele Beatles-name. Ja, helemaal leuk. De kick. De jongen staat natuurlijk vreselijk in de belangstelling. Uh, op de, omdat hij op het ogenblik meedoet aan, uh, aan Maestro. Dave van uh, Rave, heet die geloof ik. En uh, iedere keer eindigt hij als laatste. Of in ieder geval wat minder punten. Maar hij komt er toch. Hij zit toch bij de laatste drie. En knap. Um, en ik vind, hem, ik vind hem wel leuk eigenlijk. En de, zijn beentje, de kick die hebben een nieuw album gemaakt... en dat heet De Kick hertaald. En dat is leuk, want het zijn allemaal... van dit soort bekende, hele bekende deunen. En dan met... hun Nederlandse teksten. En ze hebben best wel humor ook, want... ik vond het in ieder geval... dat ik het voor het eerst hoorde van de week. Vond ik het wel leuk. De Kick dus. En u hoorde achtereenvolgens het thema van Friends, natuurlijk. En... Ik ben er voor jou, heet het nu. En... Of ik sta voor je klaar? Hoor ze het ook weer? Nou, oké. Okay. Het tweede nummer, dat heet. Uh, Zitten op een bankje in de zon. Dat was natuurlijk. Sunny Afternoon van de Kings. En het laatste nummer, uh, een Scent. Nou, dat heeft u natuurlijk ongetwijfeld herkend. Ken Buy Me Love van de uh, Beatles. De kick dus. En uh, dat is uh, gewoon leuk. Ja leuk gedaan. En uh, het is geen rommel. Ze klinkt, ze spelen goed en het klinkt ook nog leuk. Goed. <coughs> ja, nou, dat dan ook weer. En uh, terwijl mijn sidekick op dit moment live aan het gaan is ergens. Uh, die wil gewoon uh, ja, dat is uh, makkelijk natuurlijk. En kan de mensen even zien hoe de studio eruit ziet. Ga ik u vertellen wat de artiest in het licht is. En dat is een, een hele aparte. Uh, het is zijn geboortedag vandaag en uh, dat is Tom Waits. En uh, Tom Waits heeft natuurlijk een aantal... Uh, ja, is een heel, heel excentriek uh, figuur. Die ook hele mooie liedjes geschreven heeft. Uh, we kennen van hem. een van zijn bekendste is natuurlijk de Tom Traubert's Blues. Zowel Walsing Mathilda, wat ook nog door Rod Stewart gedaan is. Maar hij heeft ook een heel idioot nummer. En dat vind ik zelf zo'n leuk nummer. Dat ik, ik heb het zelf ook eens geprobeerd te spelen, maar mij lukt het niet... Je moet er straal bezopen voor zijn. En stoned. En weet ik het allemaal niet, denk ik. Om zoiets te kunnen spelen. Maar het, uh, we gaan er naar luisteren. Zometeen artiest in het licht. Tom Waits. En uh, van hem ga ik u laten horen. The piano has been drinking. Not me. Welkomt-ie. Tom Waits. Wat zie je nou allemaal te filmen? Joh? Ik ben live. Oh, ja, hey. live. Live op Facebook. Er ook mensen Ik die doen, doen ook andersom alles om in de belangstelling. Nou, toch in het licht. Good box says to take a leak And the carpet needs a haircut And the spotlight looks like a prison break Cause the telephone's out of cigarettes And the is on the make And the piano has been drinking The piano has been drinking, and the menus are all freezing, and the light man's blind in one eye, and they can't see out of the other, and the piano tuner's got a hearing aid, and show bouncer is a sumo wrestler, cream puff casper milk toast, and the owner is a mental midget with a IQ of a fence post, cause the piano And the box office is drooling, and the bars. Yeah, yeah. mooi als excuus gebruiken. Hè? Als je aan het werk bent en je maakt fouten, dan zeg je wel ja, uh, de piano heeft gezopen. Niet ik. <lacht> <lacht> maar hoe je dat voor elkaar krijgt, zo'n zo tekst alleen al, als je, die, als je dat nummer nog eens beluistert en je luistert naar die, naar die, naar die tekst, het is echt gewoon, die owner is a mental midget en find the waiters by a Geiger counter. En dat, al dat soort waanzin wat er in deze tekst. En dan dat pianospel op de achtergrond dan gaat echt gewoon van alles fout. Maar dat doet hij dus expres, denk ik. Of hij moet gewoon stronken, geweest zijn toen niet opgenomen heeft. Dat kan natuurlijk ook, dat is ook een keertje mogelijk. Maar goed, Tom Waits dus. En uh, Tom Waits is uh, vandaag jarig Thomas Allen... Tom Waits, zo heet hij officieel, Tom Allen Waits. En hij is geboren in uh, Pomona, Californië op 7 december 1949. Dus hij is één jaartje jonger dan ik. Hij wordt uh, 68 dit jaar. En uh, is een Amerikaanse zanger, uh, componist, schrijver en acteur. En zijn stem kan omschreven worden als een lage, rauwe, bijna grommende stem... Uh, en soms heet fluisterend. En een van zijn uh, bekendste werkjes is natuurlijk, dat zei ik u straks al... Uh, de Tom Troberts Blues. Een nummer dat wij ook kennen in de uitvoering van, uh, van Rod Stewart. Goed, hey, ja, en hij heeft nog veel meer moois geschreven hoor, echt wel. We gaan naar het nieuws, want het is de hoogste tijd... dat de wereld weet wat er in Zandvoort en omstreken allemaal uh, gebeurt. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Tja, wat is er gebeurd nou? Gisteravond is er iets hilarisch gebeurd. Een Haarlemmer die inbrak in zijn woonplaats gisteravond... liet uitstekend bewijsmateriaal achter. Zijn identiteitsbewijs. Na een zoektocht met politiehond en helikopter was hij al aangehouden achter een schutting in een tuin. Maar het ID-bewijs bewees dat hij echt had ingebroken in het bedrijfspand aan de Brakenburg. Rond 8 uur belde iemand de politie. Die had gezien dat de 28-jarige Haarlemmer het pand binnenging. En toen de politie arriveerde, was de inbreker alweer weg. En in het pand vonden zij toen een aantal goederen klaargezet om mee te nemen. En daar vond de politie dus ook een mapje met pasjes waaronder zijn ID-bewijs. De extra raadsvergadering over het rapport Integris is vastgesteld voor donderdag 14 december aanstaande. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal in van het stadhuis van het raadhuis eigenlijk is het. Ja. Aanvang is 8 uur, de entree is gratis en de ingang is via het bordes op het Raadhuisplein. Nou nou, Sinterklaas is nog maar net weer naar huis... of de Zandvoortse ondernemers hebben gezamenlijk het versieren van de winkelpanden ter hand genomen. Net als vorig jaar in de Kerkstraat en op het Kerkplein gaan nu ook de winkeliers en ondernemers van de Grote Krocht en de Haltestraat meedoen... aan de kerstbomenactie en brengen hun winkels in kerstsfeer. Op initiatief van de samenwerkende ondernemers... verenigd op de Facebookpagina Ondernemers Zandvoort... heeft Dimfitone inmiddels 77 kerstbomen besteld voor de deelnemende winkeliers. Woensdag werden ze bezorgd en direct uitgedeeld onder de deelnemende winkeliers... Dat de actie aanslaat is op te maken uit de hoeveelheid bomen en het aantal winkeliers. Net niet minder dan 41 deelnemers hebben één of meerdere bomen afgenomen. De bouw van 126 windmolens voor de Noordzeekust mag definitief doorgaan. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Stichting Vrije Horizon... en de coöperatie Kottevlisserij Nederland van tafel geveegd. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... voldoende aannemelijk kunnen maken dat de bouw van de windmolens... tussen Grofweg-Scheveningen en Amuiden de beste optie is. Helaas maar waar. Um, even kijken, ik had hier nog... Oh god, ja, dit. Het afschieten van damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen... leidt de laatste dagen tot behoorlijk wat commotie in Zandvoort. Om het hertenbestand terug te brengen... is er tussen november en maart jaarlijks een ontheffing... voor het afschieten van de beesten. En dit tot grote ergernis van Zandvoort de Willem van der Sloot. Hij, vindt namelijk, hij zegt namelijk dat de Raad van State... elk moment een uitspraak kan doen... En dat er nu gewoon nog even snel wat herten zouden worden afgeschoten. Willem zet zich al jaren in voor een diervriendelijke oplossing voor het hertenprobleem. De dieren komen nu regelmatig het dorp in en zorgen dan dus voor gevaarlijke verkeerssituaties. En volgens Willem is er zo'n 700 meter aan omheining nodig om de herten uit het dorp te weren. Tot zover het uh, regionale nieuws.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 Een hard tot stormachtig aan zee, windkracht 6 tot 8. En de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met in de nacht enkele buien... die geleidelijk winters van karakter worden en gepaard gaan met onweer. <coughs> Pardon. De wind wordt noordwest en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder.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 You yeah. Yourself. After all you've been through, tell me what will you do when your kind is up back on the shelf? Oh. chill yeah. oh. Of ik had je in je wielen gereden. Hoezo? Nou, ik was van plan om... Was jij hem ook van plan om hem <laughs> te draaien? Ja, nee, nee je niet. Ja, ik had een, nah. een 3-in-1. Uh, maar, maar ik had hem vervangen, dus die komt volgende week. Oh, okay. Dus dan hoef je hem <laughs> volgende week nog een keer. Hé, uh, hey, uh, dat was de de... Gary Rafferty. <laughs> Gary Rafferty moet je zeggen. Een ja. uh, man die dus bekend is geworden met Steelers Wheel, Stuck in the middle with you and late ja. again. And everything is going to work out fine. En dat soort werkjes meer. En ja. dit heette star. Ja, precies. Ja. Hé, hey, het is vandaag nog een beetje bijzondere dag eigenlijk. Wat dan? Het is 7 december, hè? Ja. Een, precies 50 jaar geleden uh, ging er een hele goede soulzanger de studio in, om een uh, prachtig liedje op te nemen. Oké. Okay. En dat werd uh, gelijk een van zijn grootste hits ever. Meen je? Ja, alleen hij heeft het zelf nooit mogen meemaken, want drie dagen later, op 10 december, kwam hij tragisch om het leven bij een uh, vliegtuigongeluk. Ach, jeetje. Ja, dat is heel erg. Ja. Uh, ik, straks in de tweede uur ga ik een 3-in-1 van hem draaien. Ik doe vandaag twee 3-in-eens. Want ik doe straks in de tweede uur doe ik nog... Uh, want ik had eigenlijk een beetje gepland om hem even een beetje te gedenken. Ja. Twee, uh, maar goed, uh, uh, ik doe het nu met een 3 uh, in 1. En uh, het gaat natuurlijk over een van mijn helden. Mag ik wel zeggen? Ja, ik zoek even mijn muis. Ik kan mijn muis niet meer winnen. Mee? Oh.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 Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Crisco Bay, 'cause I've had nothing. Like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on a dock a little bay watching the tide roll away. Mm -hmm. I'm sitting on a dock a little bit, wasting time. The same. I can't do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same yes. Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, two thousand miles I roam Just to make this dot my home Now I'm just gonna sit At the dock of a bay, watching the tide and roll away, Ooh, yeah. and sitting on the dock of a bay, wasting time. I'll just Zondag 10 december is het de dag dat hij met een vliegtuig in een meer stortte... in de Verenigde Staten en dus een eind kwam aan zijn jonge carrière. Hij was nog heel jong, dus het is veel te jong voor die man natuurlijk. En hij wordt over het algemeen nog steeds beschouwd... als een van de grootste zoolzangers aller tijden. Um, Mochten u er meer van willen weten, aanstaande zondag... is er ook een herdenkingsconcert in Paradiso in Amsterdam... met een Amerikaanse zanger. Ik heb een stukje ervan gehoord... En ik denk, nou, ze hadden beter denk Clark daarvoor kunnen zetten, want die is, uh, die is aanmerkelijk beter. Vind ik persoonlijk, maar wie ben ik? Uh, goed, autoswedding dus, het nummer heeft hij zelf niet meer in uh, afgewerkte staat gehoord, zeg maar. afgemixte staat. Het werd uh, vandaag, precies vijftig jaar geleden, was hij het aan het opnemen. Ja, en uh, toen uh, ging hij dus, uh, ja, dood. Hij stort neer met zijn vliegtuig. Samen met overigens een aantal leden... van zijn band... de, mar de Marquis... Die, uh, die ook bij hem in het vliegtuig zaten. Goed, autosredding dus. Twee uur ga ik nog een 3-in-1 uh, draaien... van echt zijn allermooiste. Een paar van zijn allermooiste nummers. Echt waar. Zo... Kan wel janken. Bijna. Artiest in het licht... Damien Rice So it is Just like you said it would be Life goes easy on me Most of the time So it is The shorter story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 It should be We'll both forget the breeze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 take my, my, my Till I find somebody Stil Potverdorie, niet zo snel uh, Ja, prachtige muziek Werkelijk waar, Damien Rice, Ik had nog nooit van de man gehoord maar zo zie je dat je soms door artiesten in het licht uh, gewoon best wel eens hele aparte dingen ontdekt. Je kan natuurlijk ook zeggen, nou nooit van wie iemand niks vrij, schijt hem door. Maar ik luisterde er even naar en ik was echt flabbergasted. Ik vond het zo mooi dit. Uh, Damien Rice, hij is geboren in Dublin op 7 december 1973. Hij is dus 44, uh, ja, 44 geworden vandaag. Dus een eerste singer-songwriter... En hij staat vooral bekend om zijn breekbare nummers... die hij met minimale instrumentatie vertolkt. Nou, deze was, dan, was wel wat meer. Maar het was een prachtig liedje uh, uh, wat wij uh, van hem hoorden. En uh, het liedje dat heette The Blower's Daughter. Zo, ja. ik was er even stil van hoor. Ja? Erg mooi. Ja, ik maar wou wel zeggen, waarom zeg je niks mee, Nee. Nee, ja. ja, nou, ik ben helemaal onder de indruk. Ik ben niet zo gauw onderdien, dat natuurlijk. <lacht> Goed, oké. Okay. Uh, u hoort al een vlatje, want ik was me net te vlug af. Maar we gaan even wat nieuws draaien. En dat is een uh, nieuwe opname natuurlijk van de Vreemde Ja. En dat heet ook nog eens een keer een vreemd avontuur. Wat doe je als je dood bent? Je kunt je niet.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 Je naaste duur is zwijgzaam en zo ligt je daar maar lijkzaam. Precies zoals jij op een zonnige dag werd neergelegd. The Dove at me. Wat doe je als je dood bent, wat doe je als je dood bent, de dood mijn vriend is weinig meer dan een eenzaam avontuur. Nou de Groot, Henny Vrienden dood, en George Kooymans. Wat doe je als je dood bent, de dood mijn vriend Drie iconen die uh, binnen een half jaar hun tweede album uit hebben gebracht, Nachtwerk. En het is ja, een fantastisch album geworden, echt waar. Wat doe je als je dood bent, de dood mijn vriend is weinig meer dan een avontuur. Een eenzaam avontuur, zo heette dit nummer. Als je dood bent, wat doe je als je dood bent? Het leuke is dat Boudewijn voor dit album geen muziek heeft geschreven... alleen veel teksten. En de muziek is van de beide andere heren... van Kooimans en Vrienden. Boudewijn zei erover: de muziek wil op dit moment niet naar boven komen... maar teksten vliegen er zo uit. Dus oké, okay, dan schrijf ik maar teksten. Zo gaat dat. Dit is Imelda Mee, ook een nieuwe single. I pick a backup, up, praying for your name to pop up, telling me that you're still in love, still in love with me. No matter how hard I hold, no matter how much I want, no matter how bad I'm. Taken all the time you need mm. If I love, if I love, if I love means anything. a Baby, please call, call, call, call, call me Yes, can't sleep, I'm scared to dream I'm remembering everything That you, said. that you said to me when I was yours and you were mine And I didn't have to wait all night for you to call, call, call, call, call me You've taken all the time you need If I love, if I love, if I love means anything Please. Mm -hmm.